Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In Wieringenwerf in Noord-Holland heeft een windhoos een spoor van vernieling door het dorp getrokken. De boerderij werd verwoest door het natuurgeweld. De afgelopen uren trokken forse buien over het land. Onder meer in Amsterdam staan straten blank en zijn tunnels ondergelopen. Ook Brabant en het oosten van het land heeft last van de vele regen. Volgens RTV Oost komen bij de brandweer meldingen binnen vanuit Genemuiden, Zwolle, Hassel, Deventer en Kamperveen. Vakbond FNV heeft van de rechtbank in Zwolle ongelijk gekregen... in een zaak tegen Vos Transport uit Deventer. Volgens de vakbond laat het bedrijf chauffeurs uit Litouwen en Roemenië... rijden via een schijnconstructie. Hiermee zou Vos in strijd met de CAO handelen en de chauffeurs uitbuiten. Maar de rechter vond dat de FNV de standpunten niet voldoende had onderbouwd. Vos had aangegeven dat de vorderingen niet in een kort geding behandeld kunnen worden... en kreeg daarin gelijk van de rechter... Eerder kreeg de vakbond wel gelijk in een vergelijkbare zaak tegen een transportbedrijf uit Brabant. Rusland moet een schadevergoeding betalen aan Nederland vanwege de inbeslagname van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Dat heeft het permanente hof van arbitrage in Den Haag bepaald. Volgens het hof hebben de Russen internationaal recht geschonden door het actieschip te enteren en de opvarende vast te zetten. De Russen lieten eerder weten dat ze het gezag van het hof niet accepteren minister Koenders zegt dat de uitspraak juridisch bindend is. Russische commando's enterden de Arctic Sunrise... twee jaar geleden in het Noordpoolgebied... na een actie van Greenpeace. De 30 mensen aan boord werden vastgezet... maar na twee maanden weer vrijgelaten. Het weer er trekken buien over het land. Met eerst nog kans op onweerhagel en zware windstoten. Het koelt vannacht af tot 14 graden. De wind is matig tot krachtig en bij zee soms hard... en draait in de late avond en nacht naar het westen tot zuidwesten. Morgen eerst nog wat buien... Smiddags is het even droger, maar tegen de avond volgt opnieuw regen en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom afgesloten tussen het vaamplein en Afrit-Oud-Beierland. Verkeer kan omrijden via de Moerdijkbrug. Volg eerst de boorden Dordrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, als je deze lullige klank hoort van het Metropolis ...uit een filmzaantrek, dan weet je het weer. Tijd voor CFM Cinema. En het tweede uur, heel veel mooie filmmuziek. Uit onder andere de films... Ik kijk even op het lijstje. Mission Impossible, The Rogue Nation... The Man from Uncle... Inside Out... Uh, Drive, Life Force... En Amy. De documentaire over Amy Winehouse. En je weet het, we beginnen het tweede uur altijd met een hit. En ja... Ik weet niet of het een hit is, maar het is wel een hele bekende van Amy Winehouse. Back to Black. Over Amy Winehouse Daar kan je niet omheen natuurlijk uh, Asif Kapadia heeft hem gemaakt En in het begin zie je daar een 17-jarig meisje In de wachtkamer zitten van Island Records En dan zit ze Te wachten om te gaan zingen I wanted her to be good En uh, later zingt ze ook nog Love is blind En dat is een prachtige zong natuurlijk En dan zie je een, ja, een jong meisje Met een uh, bijzonder krachtige stem Soul en uh, ja Prachtig is dat natuurlijk ook Bijzondere documentaire. Hij heeft, die, uh, eh, kapatie, hij heeft uh, echt heel veel mensen geïnterviewd. Familie, vrienden, uh, managers, producers. Uh, men, mensen die met haar gespeeld hebben. En het is echt, van alles zit er in. Een zeer uitgebreid documentaire. En dit zit er in ieder geval ook in. Love is a losing game. Are you? Er wordt ook veel gebruik gemaakt van uh, paparazzi-materiaal. En uh, uh, materiaal uit talkshows. En uh, noem het allemaal op. Nou Voor de echte Amy Winehouse-fans. Een must. En voor anderen toch uitermate mooi om naar deze ingrijpende documentaire te kijken. gewaardeerd, Heel veel sterren gekregen de afgelopen weken in de pers. Amy. gaan hem zien. En wat, het laatste nummer is wat ik eruit draai, dat is deze. Dat is uh, Body and Soul samengezongen met, samen met Tony Bennett. Volgens mij is het het laatste nummer wat ze ooit opgenomen heeft. My heart is sad and lonely For you I sigh For you dear only Why haven't you seen it? All for you, body and soul I spent my day It, that you turn away so oh. Are you pretending It looks like the ending Unless I can have One more chance for the day. My life a wreck You're making No, I'm yours, but just the take Tony Bennett, die uiterst positief was over Amy Winehouse. en uh, mooi nummer ook uh, uit de uh, duets. Uh, CD van Tony Bennett. Uh, ja, dan bewaren we het, be het bekendste nummer Rehab... wel een keer voor een volgende aflevering van CFM Cinema. Ja, we gaan, ik, de vorige week heb ik eigenlijk alleen maar de muziek... uit wat oudere films gedraaid. En vandaag dat ik dacht, moet ik alleen maar wat nieuwere films pakken. En dat is onder andere Mission Impossible, The Rogue Nation... En daar komt dit nummer uit, die E400. Joe Kramer en in het eerste nummer heeft hij natuurlijk ook het uh, motief van zijn vrienden uh, keurig in verwerkt. Uh, mooi nummer, openingsnummer. Het verhaal, uh, de, uh, ja, het bijzonder effectieve, doch destructieve, impossible mission force van Ethan Hunt... wordt door bureaucraten in Washington, waaronder het hoofd van de CIA, ontbonden. Maar Hunt stelt toch zijn team samen om een schimmige organisatie bekend als de syndicate... en dienst ongrijpbare leider te vatten. Nou, er zit mooie muziek in, ik draai een paar nummers uit. Film draait volgens mij iets van 82 bioscopen in Nederland. Dus ik heb alle gelegenheid om hem te gaan bekijken. Even kijken wat het een paar mooie nummer is, onder andere ook de Moroccan Pro Suite. heeft wel een partijtje koper in verwerkt. Uh, dit is een wat rustiger nummer. Good, Good evening, Mr. Hunt. Mission Impossible, Rogue Nation. Het is de laatste die ik draai, dat is de syndicate uit deze film. film die op dit moment in de bioscoop draait. is de Man from Uncle Amerikaanse actiecomediefilm 2015 gemaakt. Onder regie van Guy Ritchie. En is gebaseerd op een uh, tv-serie uit de jaren 60. Uh, ja, ik ga er gewoon wat uit draaien. Het is mooie muziek. De muziek is gecomponeerd door Daniel Pemberton. Mission Rome. ...duidelijk de, de simballon-instrument... Uh, ...dat er ook veel door John Barry gebruikt is... Dus ...in de Ipcrest-file bijvoorbeeld. Het verhaal, in het jaar 1963 en uh, de Koude Oorlog... ...is de volle gang, Napoleon Solo is de efficiëntste agent van de CIA... ...en Ilja Kurakin is een jong agent uit Rusland. Het duo heeft elkaar eerder uit de weg geprobeerd te ruimen... ...maar worden nu gedwongen om samen te werken... ...tegen een internationale misdaadorganisatie met banden met ex-nazis. Deze organisatie claimt in het bezit te zijn van atoombommen... De dochter van een verdwenen Duitse wetenschapper is hun enige kans om te infiltreren bij de organisatie met al gevolgen van dien. Mooie muziek van Daniel Pemberton. Ik zit net op het lijst te kijken. Uh, het is wel een film die een hele lange ontwikkelingsgeschiedenis heeft. Want er zijn allerlei regisseurs geweest. Dave Dobkin was een regisseur. Steven Söderberg is een regisseur geweest. En als ik dan kijk naar de hoofdrolspelers, dat is helemaal een lange lijst. George Clooney is mee begonnen. Gekwast voor de hoofdrol, maar trok zich terug in verband met conflict met stuntwerk. Uh, Johnny Depp is in beeld geweest. Bradley Cooper heeft de rol overgenomen. Uh, Jozef Gordon-Levitt, Ryan Gosling, Alexander Sarsgat, Ewan McGregor, Robert Patterson, Dad Matt Damon. Nou, zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Russell Crowe, allemaal niet. Uiteindelijk is het geworden de, de... Even kijken hoe die heet, de jongen die dat uiteindelijk is gaan doen... Guy Ritchie heeft uiteindelijk de regie overgenomen. Nou, kortom, Henry Cavill geloof ik dat hij de, de rol gespeeld heeft uiteindelijk. Daniel Pemberton, de muziek is ook een mooie. Bucks, Beats en Bouties. Muziek uit The Man From U.N.C.L.E. I Mooie muziek van uh, Daniel Pemberton. Uh, het is wel het jaar van de spionagefilms. Als ik even op het lijstje kijk. Christopher Beck, Ant-Man, Joe Kramer, Mission Impossible. Net gedraaid. Henry Jackman, The Kingsman. Ook al een keer gedraaid. Teddy Shapiro, Spy. Uh, Thomas Newman met de nieuwe Bond die eraan zit te komen. Kortom, uh, allemaal mooie muziek. En uh, zeer de moeite waard. Ja, dan gaan we naar een kinderfilm, Een animatiefilm. Inside Out. Bundle of joy. Inside Out. Mooi film. De opgroeien gaat niet zonder vallen en opstaan. Dat geldt ook voor Riley. Wanneer haar vader een nieuwe baan krijgt in San Francisco. moet ze haar leventje in het Middenwesten van Amerika achter zich laten. Riley laat zich net als iedereen leiden door haar emoties: plezier, angst, woede, afkeer en verdriet. De emoties wonen in het hoofdkwartier. De commandoruimte in Riley's hoofd. waar ze uh, haar van advies voorzien bij de dagelijkse dingen. Riley en haar emoties hebben moeite om zich aan te passen aan het nieuwe leven in San Francisco. Wat leidt tot opschudding in het hoofdkwartier. Hoewel plezier Riley's belangrijkste emotie haar best doet om alles positief te houden. de emoties over hoe ze het beste kunnen omgaan met een nieuwe stad, een nieuw huis, een nieuwe school. Ja, leuk gegeven, mooie muziek. Uh, the first day of school. Fantastisch zaantrek. Dat is door Michael Giacchino. Die ook Ratatouille gemaakt heeft. Het is eigenlijk allemaal geweldig. De verwachting is ook wel dat deze uh, zaantrek een Oscar-nominatie gaat krijgen eigenlijk. En omdat het zo leuk is, zeg ik er nog een paar. Ik vind het zeer de moeite waard. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Dit is Chasing the Pink Elephant. Ja, deze film draait, als ik op het lijstje kijk... 94 bioscopen in Nederland. Dus er moet een lichte bioscopen in de buurt zijn. Leuk film om met de kinderen naartoe te gaan. Ik doe er nog één. Joy Turns to Sadness. Oh, ik zie dat een heel lang nummer is. Ik draai een stukje ervan. Ik ga hem toch afbreken, het is een heel lang nummer zie ik. En uh, Michael Giacchino uh, met de muziek van Inside Out. Ja. Uh, je hebt geluisterd naar CFM uh, uh, Cinema. En, ja, we hebben, we, de laatste drie films zijn eigenlijk hele nieuwe films geweest. Mission Impossible, The Man from U.N.C.L.E. en Inside Out. En vooral die laatste, die maakt echt wel kans op een uh, Oscar nominatie. Maar ook The Man from U.N.C.L.E. is echt een hele mooie soundtrack. En Mission Impossible is ook niet verkeerd. Dus ja, nieuwe films, mooie muziek gehoord... Uh, ja, Het zit er alweer op We gaan erbij uh, afsluiten We zoeken onze iTunes, Don La Maison Kijken of we hem vinden kunnen yeah. Ja Ja, we hebben Ja, dat was weer een hele avond CFN Cinema Mijn naam is Elko Beuving En we hebben weer van allerlei soorten filmmuziek Op de rol gehad, popmuziek, klassiekmuziek Beetje jazz een Beetje pop en heel veel mooie klanken. De simballon speelt een belangrijke rol in heel veel filmmuziek. En natuurlijk koper, maar ook de violen zoals dit in Dalla Maison. Ik begreep dat het de komende dagen goed filmweer weer is. Dat wil zeggen regen, dus wat kouder. Dus je kan gewoon thuis een filmpje kijken. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Dan zijn we er weer met CFN Cinema. Ik wens je voor zover direct een hele goede nacht. Welterusten, sleep wel En morgen gezond weer op. See you. Volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. CFN.